Dorrel Negens met het NOS-journaal. Als Londen en de EU geen handelsakkoord bereiken over de voorwaarden van de brexit... kan dat rampzalige gevolgen hebben voor de Britse samenleving. Dat schrijft de Sunday Times, die rapporten inzag... die zijn opgesteld in opdracht van Brexit-minister Davis. Ze schetsen een scenario waarbij de haven van Dover lamgelegd gelegd wordt... doordat alle inkomende goederen moeten worden gecontroleerd. Daardoor zijn er binnen enkele dagen lege schappen in supermarkten. Ook zou er dan een tekort ontstaan aan medicijnen en brandstof. Een woordvoerder van Davis herkent de scenario's niet en vertrouwt erop dat Londen en Brussel in oktober een akkoord sluiten. De Duitse bondskanselier Merkel voelt niets voor Italiaanse schuldverlichting. In een interview met de Frankfurter Allgemeine Zeitung zegt ze dat de eurolanden onderling solidair moeten zijn, maar dat dat nooit tot een schuldenunie mag leiden. Volgens Merkel betekent Europese solidariteit dat lidstaten elkaar helpen om er zelf ook beter van te worden. De nieuwe Italiaanse regering wil Brussel vragen... om kwijtschelding van 250 miljard euro aan schulden. In Darmstad zijn bij een muziekfestival 15 agenten gewond geraakt. Ze werden door een grote groep feestgangers bekogeld... met flessen en andere voorwerpen. Meer dan 80 mensen zijn opgepakt. Een aantal van hen was gemaskerd. Op het festival in Darmstad waren zo'n 400.000 mensen afgekomen. In Thailand hebben dierenartsen in de maag van een dode walvis... 80 plastic zakken gevonden... Plastic woog bij elkaar 8 kilo. De grind werd vorige week uitgeput aangetroffen in een kanaal. Een paar dagen daarna overleed het dier. Thailand is een van de grootste gebruikers van plastic tasjes ter wereld. Elk jaar komen veel zeedieren om als gevolg van het plastic in de zee. Het weer vanmiddag nu en dan zon, vooral in het zuiden en zuidoosten, In de kustprovincies meer kans op wolken of wat nevel vanaf zee. En er kan een bui het is 19 tot 24 graden.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM ZFM Met nu Zandvoort op zondag En dit is ZFM Sport Live We volgen vanmiddag de wedstrijden in de nacompetitie VSV Spiret 30 DCG tegen Schoten Zwift DSS begint pas om 4 uur Zwanenburg, VVA, Spartaan proberen we ook uh, over te vertellen. En er is de Hugo Bosloop en daar gaan we het straks over hebben. Een leuke middag weer met Leuke Sport. En Martijn Prinsen achter de knoppen met heerlijke muziek. Ik wacht seit wochen op diesen Tag. En tanzt vor Freude über den Asphalt. Als wär's sein Rhythmus, als gelb sein Lied. Dat mich immer weiter durch die Straßen zieht. Kommen die entgegen, dich abzuholen, wie ausgemacht. Zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt. Letztes Mal Durch das Gedränge Der Menschenmenge Bahnen wir uns Den altbekannten Weg Entlang der Gassen Zu den Rheinterrassen terrassen Über die Brücken Bis hin zu der Musik Wo alles laut ist Wo alle drauf sind om um door te drehen, wo die anderen wachten, om um met ons te starten und af te gaan. Sportlife. Heerlijke muziek gedraaid door Martijn Prins, onze technicus vanmiddag. Voor alle, alle Duitse toeristen in Zandvoort. Ja, maar het is toch heerlijke muziek? Tuurlijk. Ik vind Duitse muziek normaal niks aan, maar dit is wel aardig. Dankjewel. Heen. Met een schuine, schuine oog kijk ik naar de grote prijs Mugello. Dat is uh, motorsport, de grote prijs motorsport. En het zal u niet verbazen dat daar Lorenzo, Marques en Rossi de eerste drie zijn. Ja, dat zijn ze meestal hè? Ja. Wij gaan uh, naar de na-competitie, want we hebben een aantal leuke wedstrijden... Om te beginnen, uh, VSV, dat knokt voor lijstbehoud, tegen Spirit 30. En uh, ja, niemand kent het voetbal beter dan Johan Kluiskens. Het <lacht> ja, is toch zo, Johan? Ja, ik ben eindelijk blij dat je er nu eens achter bent gekomen. <lacht> nou ja, we zijn er hier niet voor niks naar zo'n belangrijke wedstrijd. Uh, ja, oké. Okay. Hé, hey, ze zijn er begonnen. Ja. Het enige wat mij altijd vindt, alles wat boven het Noordzee-kanaal komt. ik zag het gisteren bij Storff al zo, die zijn allemaal twee meter. Ik geloof dat ik loop hier vijf of twee meter lopen. We dus dus je rechtstreeks komt. uit de klei? Ze eten allemaal oh, Pokémon. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, als het speelt, die komt uit de derde klas natuurlijk. En PSV, ja, die moet behouden voor de tweede klas. Mm -hmm. en, uh, ja, we zijn net twee met drie minuten begonnen. Uh, ik denk dat het wel een pittig partijtje wordt. Want in drie minuten is er geloof ik al vier, vijf vrije trappen geweest. Ja, maar wat ja, wil je met, met die reuze? Huh? Ja, ja, dat moet ook wel. Als je dat hebt bij VSV, is er geen zo groot. Nee, ik is Ik niet. Allemaal... Als je tegen zo'n gozer aanloopt, dat je neerzakt. <laughs> hey, hey, Johan, doen bij VSV de twee uh, smaakmakers mee? En die zijn bij jou? Eh, uh, Delano Post. Heel, er... heel van VSV. Kijk, kijk Doelpunt. Kijk. Vertel. Eh, hij heeft een klus ik denk de runnen van den berg zo in. oké, okay, oké. Okay. een kluts, dus het is 1-0, dus, dus wordt een heel leuke pot. Oh, dat is een, oh, een, nou een, zeker, een goed begin. Ja, het mooie en van, jou, ja, gedoor. wie zijn bij jou de stalmakers? nou ja, volgens mij uh, Mitchell Borman en de Laan op post. nou, Borman doet niet mee, hij zit die, op de bank. die zit op de bank? ja, die is denk ik geblesseerd vandaag vrede week, dus één Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar ja, ik vind altijd... Porsche doet het wel mee, maar ik vind altijd... als je geblesseerd hebt, moet je hem laten voetballen. Stel je voor dat hij geblesseerd raakt... en hij moet erin en raakt weer geblesseerd. wissels ja. kwijt. Dus ik vind dat nooit zo so slim van trainers. Maar ja, trainers zijn ook niet slim. Nou, <lacht> ja... Ik ja, ja, moet uh, ook meer luisteren naar de mensen die bestond voor voetballen hebben. Wel is de naam Kluiskunst gehoord? Ja, ja, ja, ja. Je kan toch niet zeggen dat hij niet ja, slim is? Luister even, de categorie van nu... Oh nou, ja, mijn zoon natuurlijk... Maar de categorie... <lacht> categorie van deze tijd kent mij niet als voetballer. Dus dat, dat is heel makkelijk natuurlijk. Ja, dat is waar. Dat is waar. Nou goed, Johan, we gaan je straks weer... Uh, oh, Hen, heb je nog een vraag? Ja, nee, goed, ja. goed nieuws. 1-0 van de Berg. VSV. Prachtig. Hou we zo, jongens. Oké. Okay, Dag, Johan. Goed jullie. Doei. Dan een andere wedstrijd die uh, toch wel belangrijk is. Het verrassende schoten, want niemand had het eigenlijk verwacht meer. Behalve Milko Pieters. Behalve, behalve Milko Pieters, die uh, altijd zei van ze halen het wel. Maar schoten speelt verbitterd bij DCG. En uh, voor ons is daar Maurice Haverbosch. Maurice, hoeveel staat het? Hey. Het is nog 0-0. Maar uh, Schoten doet het uitstekend. Ze zijn goed uit de startblokken gekomen. Ze zetten goed druk. en uh, ja, Ik heb ze een paar keer eerder gezien zien voetballen dit seizoen. Maar uh, deze wedstrijd is, is toch wel de beste, denk ik. Ze, het is een mooi veld. We hebben het vanochtend nog over gehad. dat het Een, een, een drama was het veld. Maar uh, ik denk dat ze een nieuw veld hebben uh, dit seizoen. Dus uh, nee, ze spelen echt uh, verrassend, uh, verrassend goed. Ja, wat, uh, wat we ons voor de wedstrijd afvroegen... en ook met uh, Milko Pieters even hebben besproken... hoeveel zal de ramadan invloed hebben op deze wedstrijd... buiten het feit dat dcg spelers al op vakantie zijn? Ja, ik, ik zie dat niet zo erg terug. De, ik, ik sprak uh, gisteren een jongen van Ede ook nog en die had het er ook over. We, we gaan spelen om vijf uur in Ramadan hebben we, we hebben een voordeel en het is nog later. Maar ja, die politie ook gewoon met 3-0. Dus uh, ze hebben nog genoeg kwaliteit hoor, deze geest. het deze geen. Ze voetballen uh, technisch en uh, ze komen nog zo nu en dan erg goed uit. Ja. Dus ik denk niet dat het veel invloed heeft. Nee. Maar Schoter speelt lekker. Ja, Schoten speelt heel erg goed, ja, ja en uh, vooral die, die spits, die, die sturen zijn natuurlijk een, een knoert van een spits. En dan heb je Nick van der Zwaan achterin met, met Jacob, ja, ik, ik, vind een, ik vind het een knap ploegje. ja. Oh, dat is wel verrassend, Nick van der Zwaan, want ja. dit is eigenlijk dit zon geen, geen vaste baas spelen meer bij, uh, bij Schoten. Uh, okay. spelen, spelen Joey Blom en uh, Sam Ras niet? Nee, Sam speelt niet en... Uh, uh, Joey Blom? Nee, die zie ik ook niet staan, nee. Hm. Verrassend, ja, nee, verrassend. Hij ook, zit, ook, zit ook op de bank, ja. Oké. Okay. Hey, weet je wat ook verrassend was, hè, Maap? Nou. Uh, jouw voetbalkwaliteiten gisteren. Ja. <laughs> ja, die kennen jullie niet hier in de regio, hè? <laughs> Even voor de, voor de luisteraars thuis, uh, gisteren uh, uh, hebben we met uh, een, uh, een, een heel, heel, heel klein groepje van de voetbal Harlem All-Stars meegedaan met het LBR-toernooi bij VVJ Valsbroek. En uh, uh, Maurice deel ook mee. En die uh, wist gewoon een doppeltje erin te prikken. Ja, ja, ja, ja. Eentje maar. 47e. <laughs> <laughs> wat een talent, hè. Hé, hey, maar even wat anders, jongens. Wat denken jullie? Want ik hoorde Milko op de radio dat ik hierheen reed. Wat trouwens leuk is om jullie te, te, te luisteren. zo Maar die zegt van dat, dat Tom Jacob het, er, erop gebrand is om, om naar de tweede klasse te gaan nee. Ik weet dat niet. Als beginnend trainer denk ik toch dat je liever in de derde klas staat te beginnen. Of, uh... ben, je, ben je bang voor uh, dezelfde um, uh, perikelen? Of ja, hoe noem je dat? Um, we hebben natuurlijk gisteren een tijdje met Renko van Boeteren staan praten. Hè? Oud trainer ja. van DSV en van VSV. Ja. Die heeft ja. bij DSV en bij VSV heeft twee keer de pech gehad. Ja. Dat, dat zijn club, uh, terwijl hij uh, uh, nog niet begonnen was, promoveerde via de na-competitie. Ja. Ja. En dat maakt het natuurlijk wel extra lastig. Heel, heel lastig, ja. Zoek dan nog maar in spelers. Ja, er komt natuurlijk wel wat bij bij schoten, maar of dat genoeg is voor een tweede klasse. Ja, ik, ik weet het niet. Heel moeilijk. Maar ja, ja. Nou, ik, ik, ik weet ik, ik, niet de... of hij zo gebrand is. Nee, ik, ja. ik snap heel goed wat je bedoelt. En uh, ik heb daar inderdaad ook al mijn twijfels over. Tuurlijk wil je op zo'n hoog mogelijk niveau ja. voetballen. Maar als beginnen trainen, dan uh, je kan alleen maar uh, vallen, denk ik. Ja. ja, ja dat is inderdaad een, ja. een probleem hè. ja ja, ja. Maar mag ik heel eerlijk zijn, ik hoop wel ja. dat het schoten wint. Ja, tuurlijk, dat hoopt iedereen. Dat, ja. dat is alleen maar mooi. Maar ja, als je kijkt naar de, de, de resultaten in de KVB-beker ook. Hè. De Haarlemse clubs die komen nooit ver. En dus de statistieken van, van één wedstrijd gisteren ook weer zien er niet goed uit. Maar oh, bijna een doelpunt, zeg maar nummer 7. Uh, Dylan Speelman, mooie aanval. Over, uh, over links. Ja. Hey, maar op, je zegt, je zegt dat, uh, dat, dat er Haarlemse clubs niet veel doorgaan. Maar hij heeft ermee te maken, denk je? Mentaliteit of iets dergelijks? Ja, ik, ik, ja, nee, ja het, is, het is toch wel een knappe mentaliteit bij, bij sommige clubs. Maar er is in Edo Ziet en dergelijke. Edo Zaterdag dan. Maar ik heb geen idee. Dat, dat is, uh, ze komen nooit ver in, in de KVB-beker, weet je wel? Nee. En nu gisteren gister weer. En, uh, dus ja, ik, ik weet het niet. Ik, maar ze spelen, echt, ze spelen echt leuk en ze dus blijven goed voetballen. Okay. Dus ik heb uh, goede hoop. Goed zo. En hoop dat het natuurlijk een schoten doorgaat. We gaan de volgende maal, we spreken hier straks. Oké. Okay. Tot zo. Hoi. U hoorde Maurice Havenboes die zit bij DCG Schoten. Dat was een leuke wedstrijd zover. Maar we hadden eerder al Johan Kluiskens over VSV Spirit. En daar stond het 1-0 door Van den Berg voor VSV. Maar inmiddels is het weer raar geweest daar, Johan. Ja, het is uh, 2-1. Het is binnen een tijd, tien minuten tijd, het uh, maakt uh, VSV 2-0. Ook een hele goede aanval. En... Vijf later was een hele goede aanval van, van Spirit. En jullie zouden erachter rijden de reden van 2 2-1, het gaat dus hard. Gaat ah, hartstikke leuk, en nu staat hij beschoten. 0-0 nog. Okay, maar ja. schot is wel goed, zei Maurice. Ja? Ja. Okay. Hey, en wie maakte die tweede? Ik sla met de hand. Ik, ik schrok ervan dat hij er al in ging. <laughs> nou, horen we straks wel van je, hè? Ja, is goed. Maar een leuke wedstrijd dus. Ja, hartstikke leuke wedstrijd had nog toe. In het zonnetje, wat wil je nog meer? Niks blijf genieten okay. Johan daar hoi jullie Bye. Bye. for each generation Don't think about the implications Smoke! 20... Here comes the summer. Lekker nummer. Hè? Heerlijk. Twintig ja. minuten over twee. U luistert naar ZFM Sport Live. En we hadden al verslagen van VSV Spirit, waar het 2-1 staat inmiddels. En deze geest grote 0-0, goede wedstrijd. En we gaan daar straks naar terug. Maar we hebben ook wat uh, transfernieuws. Want Manchester City is in gesprek met Leicester over Magres... Riyad Magres staat hoog op het verlanglijstje van Manchester City. Leicester City, de huidige werkgever van de 27-jarige Algerijn, zou afgelopen vrijdag een eerste gesprek hebben gehad met de regerend landskampioen. Het contract met Magres loopt medio 2020 af. Leicester heeft een vraagprijs van zo'n mm, slordige 70 miljoen euro op het hoofd van deze speler gezet. Is wel een aardig bedragje weer natuurlijk. Hoppa, een klein geld. Poeh, we gaan even naar Roland Garros, want Verev sleept er een vijfde... en beslissende set uit tegen Karsman De Duitser wist de vierde set met, met 6-3 te winnen. Michael Kwiatkowski. En dan hebben we het over de Define Libere. Mag ten koste van Jos van Emde plaatsnemen in de hotseat. De 28-jarige Pol is met 7,25 seconden sneller dan de Lotto Jumbo-renner. Die daar heeft daar een hele tijd gezeten, hè? die Jos van Emde. Hartstikke leuk. Uh, uh, dan hebben we vanmiddag hebben we natuurlijk ook nog de Hugo Bosloop... en we gaan proberen daar contact mee te krijgen. Yes. We proberen als een uh, g -E zeg je dan, hè? Uh, Hans van der Straten aan de telefoon te krijgen... over dat schitterende toernooi dat we gisteren gezien hebben, het jaarlijkse G-toernooi. Het is zonder twijfel de leukste, sportiefste, gezelligste, meest hardverwarmende dag van het jaar. De dag van het grootste G-voetbaltoernooi in Nederland. De opening was fantastisch... 400 deelnemers. We gaan proberen Hans van de Straten daarover aan het woord te krijgen. Weet je wie we zo meteen ook aan het telefoon hebben? Vertel. Johan Kluiskens. Want is het weer raak? Dat hoor je zo meteen, hè? Muziek. Oh.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 Ja. ja, u heeft van ons nog Johan Kluiskunst te goed om te vertellen wie de 2-1 twee, de twee van uh, de, de VSV heeft gemaakt. Wie was dat? De jongen van Hoelendors uh? heeft hij gemaakt. Oké. Okay je nog nieuws? En de, de, de, de derde net gemaakt, hè? De verdediger van uh, Spirit. Die neemt wel oh, neem mijn bal even lekker aan. Stuit van zijn voeten, van de berg was erbij. Het was de een 3 1 bam, bam. Geweldig hè. Niet niet een niet-later ging alleen van uh, Spirit, alleen de keeper af, maar die pakte de keeper goed. Lekker. Dus ik haal me hard vast. Ik denk dat het de later middag wordt. <laughs> 3-1 <laughs> voor VSV tegen Spirit 30. Fantastisch nieuws. Dank tot zo, jongen. Oké. Okay. We're gonna be Ja, sorry voor mijn tussendoortjes, maar ik vind het zo'n goed nummer, jongen. We hoorden straks de Nestor van de sport in Zandvoort, Joop van Nest. Ja, ja, ja, je krijgt wat bijnaam, Joop. Uh, over de fantastische gebeurtenissen bij de hockeydames die met 2-1 voorstonden, is het zo gebleven? Nee, nee, nee, nee, nee, nee 2-1... Werd het, het was 0-2 en het werd 1-2, zo moest ik het zeggen. Ja. Nee, uh, het is afgelopen inderdaad, uh, maar ik heb een verschrikkelijk leuke wedstrijd gezien met een ontzettend goed voor het, Opvallend, uh, ik, De wedstrijden die ik gezien heb dit jaar waren nog niet zo goed, dus echt de beste wedstrijd die ik gezien heb. Uh, helaas is dat niet voldoende om dan van de nummer 7 uh, te, te, te winnen, maar het werd 4-2 en dat is een sinds acceptabele uh, einduitslag... Uh, wat Stanford miste, dat was eigenlijk kansen afmaken, want ze hebben er genoeg gehad, uh, echt goede kansen ook, uh, bijna 100% kansen. En ja, de, de passing was dermate slecht, dat uh, zelfs gewoon onder druk, n niet onder druk, laat ik het zo zeggen, de bal inleverde gewoon in de stik van de tegenstander. Ja, en dat moet veranderen. Dat zei uh, coach Jaap Bleker ook op het eind. Hij zegt ja, als we dat nog kunnen aanpakken, dan hebben we volgend jaar, het wordt wel zwaar, vierde klasse, wordt dat een heel leuk seizoen. Nou ja, daar teken ik dan voor, uh, niet, want dan gaan we weer leuke wedstrijden zien op Zandvoort. Uh, wedstrijden die uh, gewonnen worden door Zandvoort. en ja, weet en... je... Je valt even weg, joh. Joop! Uh, ja, ben ik er nog? Ja, je bent er weer. Oké, ja. Ja. oké. Okay, okay. Ja, dat zeg ik. Als ze volgens mij die de vierde klasse spelen en ze kunnen dit team bij elkaar houden. Ja, dan, uh, dan kunnen we leuke wedstrijden verwachten. Ook weer met winst voor Zandvoort en daar ga ik voor, in principe. Weet je wat het leuke is? Je hebt een leuke wedstrijd gezien. Ja, zeker. Absoluut. En ik niet alleen. Uh, iedereen was het over eens. Het was een hele leuke wedstrijd. Uh, weliswaar verloren, maar dat geeft niet. Het was, was, was, uh, voor Zonsvoort was het een, echt de beste wedstrijd van het seizoen. Maar hartstikke bedankt, joh. Ja, graag gedaan. Mooie uitzending. Verder? Ja, we kijken hier met een schuin oog naar Mugello. Uh, de Grand Prix voor uh, de motorrijders. En daar wordt een staaltje, uh, een staaltje racen neergelegd door Lorenzo. Dat hou je niet voor mogelijk. Die staat één. Tweede staat intussen Dovizioso... En Rossi is gezakt naar de vierde plaats. Ja, en Marques, ik zag hem onderuit gaan. Die maakte een flinke klappert. Ja, die is helemaal blij. Uh, volgens mij rijdt hij inmiddels op de zeventiende plek. Ja, die maakt een klapper, zeg. En we gaan even rammen. We gaan even stampen. Stampen? Als je Johan Kluiskens als verslaggever langs de velden stuurt... dan gebeurt het ene na het andere. Hij verliet ons net bij de 3-1-voorsprong voor VSV. Maar het is weer raak, Johan. 3-2. Het was zowat 3-3. Wat, wat, het is niet te geloven, het is een hele leuke wedstrijd. Dat meen ik serieus. Als je nog in de tuin zit, moet je even komen als je Velzenbroek woont. Nou, ook als je buiten Velzenbroek woont. Ja, ja, je ziet niet zo vaak leuke, leuke potten Ik denk toch? als jullie uit Zandvoort komen, dat het lang duurt. Ja, dat, dat doe we. Dat ga mee. niet meer halen alleen. Nee, we blijven naar jou ja, luisteren. Je, ja. Nou, dat moet je doen. Maar een ja, hele leuke wedstrijd? 3-2 dus. Dank je. Ja. Doei. maak je er weer een feestje van, Nennie. Ja, het is Martijn Prinsen die deze muziek draait... en dan ook staat mee te dansen. Tuurlijk kan er niet uh, echt warm van worden. Maar wel van het mooie weer, hoor, in Zandvoort. Dat is heerlijk. Maar er zijn allerlei wedstrijden vanmiddag. Er is bijvoorbeeld uh, voor het behoud in de eerste klasse... de wedstrijd van Hillegom tegen HSV uit Heilo... En jou, ja hoor, Celeste Koster, onze keekvrouw... is heel snel naar Hillig omgereden. gereden. Onze keekvrouw? Ja, die maakt toch van die heerlijke cake... en heerlijke stroopwafels, man. Zit, ik, ik heb de helft al op, maar ik kan bijna niet meer bewegen, Celeste. Maar hoe, jij wel waarschijnlijk daar... Het was ook niet allemaal één voor jou hoor, niet die cake. Oh nee, nee, maar mijn kleinkinderen komen, dus het komt goed uit. Nou, dan neem je het gewoon mee. Ik wou net zeggen. Ja, Eén, één kom... is twee. En dan zeg je gewoon dat je het zelf gemaakt hebt. <laughs> nee, dat, dat zag ik niet. Nee, op. mannen, ik uh, ben toevallig heel even bij uh, Hillegond. Niks toevallig, uh, hè? Nee, nee, ik wil graag uh, weten waarom je daar bent. Waarom? Ik ben uh, overal posters aan het rondbrengen. Wat voor posters? Van twee hele leuke, twee hele leuke evenementen die voetbal in Haarlem heeft. Ja, ik zie er dus hier één liggen. Uh, voetbalgala. Ten eerste het voetbalgala op 6 juli bij Sila Westend in samenwerking met Two Generations. En een week later op zaterdag 14 juli de finale dag van de onder de 23 cup. Hé, hey, maar And Celeste, als je dan die, die posters rondbrengt, moet je ze wel zelf opbangen. Want ik heb, geen, ik heb geen tape. Heb jij geen tape? Nou joh, dat halen we hier ergens wel vandaan. Joh. En anders hebben we een kougapier mee, over het op de ramen met plakken. <laughs> dus uh, nu was ik toevallig bij Hillegom. En het staat hier uh, 0-1 voor H S. P. P ah, ja. uh, wat jammer. Ja. ja. Dus een drukte vrouw hier, de hele tribune zit vol, langs de lijn, overal mensen. Dus het is ja zonnetje erbij, volgens mij best een leuke wedstrijd. Maar ik ben hier zometeen niet meer. Tweede helft ben ik waarschijnlijk bij Zwanenburg. Oh, dat is ook interessant. Tegen Spartaan, VVA Spartaan, leuk. Nou, dan gaan we, ga maar gauw dan. ga mijn best doen, hè? Oké, dankjewel. Graag gedaan, doei. En... We hebben het natuurlijk over Hillegom nu staan uh, 1-0 achter tegen, tegen HSV. Ik, wou, ik zeg het altijd HSV, stom is dat hè. Mm -hmm. Het zou voor Hillegom wel echt een doodsteek zijn om te degraderen. Op zo'n complex. Met zo'n complex. Ja. Daarnaast hebben ze de ambitie uitgesproken om, uh, om een, uh, in eerste instantie een, een stabiele eerste klasse te worden. Vanaf volgend jaar gaan ze ook met vergoedingen werken voor selectiespelers. Ja, als je dan nu uh, eruit vliegt, dat, dat is niet goed voor de, voor de toekomst maar, wat dat betreft. Want er zijn er ook geen vergoedingen. Um, en, nou ja, dat gaan ze volgens mij Gaat dat wel sowieso door Maar goed, de, je wil niet in die tweede klas voetballen Zo nee, simpel is het nee. um, Het nadeel voor Hillegom op dit moment is ook nog uh, De nacompetitie bestond altijd Uit een, uh, een kwart, een halve uh, en een finale Maar er waren allemaal dubbels Behalve de finale Die werd op neutraal terrein gespeeld We hebben het al eerder met Jermaine over gehad hè? Ja. Ebeling, Keeper, voor mm -hmm. uh, Dit jaar zijn het allemaal gewoon enkele duels Dus op het moment dat Hillegom nu verliest ja, dan, is het klaar. Is het gebeurd, yes. dan is het gebeurd. Ja. Dus het staat veel op het spel nou, we gaan straks even bellen. Ja. Dan weten we meer. Zo is dat. Het uh, is trouwens half drie. Dus de wedstrijd van Jong HFC bij Gemert begint. Ja. Daar gaan we ook proberen achter te komen via Paul, hè? Ja, ben jij een kijken afgelopen woensdag? Wat dacht je? Was het, uh, ik begreep dat het niet al te best was. Mm, dat WV, wv uit Amsterdam, dat viel ook enorm tegen. Ik mm, ben het niet helemaal met je eens. Uh, kijk, als je met 6-2 wint, kun je zeggen wat je wil. Maar het is gewoon toch een goede wedstrijd. Ja. En ja, die ploeg die heeft zoveel talent. Alleen talent dat vaak net iets lang alleen zelf door wil gaan. En dat is eigenlijk het probleem. Het moet meer een team worden. En ja, ze hebben zoveel wissels gehad het hele jaar. Dat dat natuurlijk uiterst moeilijk is voor uh, de trainer, Lawrence Den Heuvel. Die overigens gisteren ook uh, verloren heeft. He? Dus ja, gedegradeerd. Ja, die is gedegradeerd met zijn andere ploeg. Ja. Dat is wel jammer, ja. Maar goed, het is niet anders. Nee. Maar laten we hopen dat uh, de jonge HFC, uh, net als de voorgaande jaren, in ieder geval door weet te dringen tot de finale om het Nederlands kampioenschap. Dat zou leuk zijn. Wel helemaal gek van die telefoon in. Maar dat ja. zal dus weer het gebeurd zijn. Ik zet even de muziek aan en dan gaan we zo kijken wie dat is. Ja. Somebody better find some answers. Somebody better learn along the way. En Somebody better be pretentious, somebody better try along the way. Oh yeah. En een uh, technische zoals jij dat al mooi zegt, een zakje. Ja. Heel staat met een 02 achter. Uh oh oh. <stoktie> Somebody better find some answers. Somebody better try to mend the ways. Yeah. Somebody better take some chances. Somebody like you alone. staan Martijn Prins, onze technicus vanmiddag en muziekdraaier. Ja, een dikke die... dik gitaarsolo die erin zit, heerlijk. Maar ja, ik heb je nog nooit zo zien bewegen, zelfs in ja. die voetbalwedstrijd niet. <laughs> We kijken met een schuin oog, heb ik u gezegd, naar de grote prijs van Mugello in Spanje. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben geen motorsportliefhebber, maar wat uh, je Gorge Lorenzo laat zien, dat is werkelijk onvoorstelbaar. Dovizioso zit vlak achter hem en Rossi is opgeklommen tot de uh, derde plaats. Maar die beelden van die, van die grote prijs, echt ongelooflijk mooi. Nog drie ronden te gaan, ik hou u op de hoogte. Uh, we hebben inmiddels uh, uh, een aantal wedstrijden al gehad. Maar er is er één waar nog niet gescoord was. Dat is bij DCG tegen Schoten. Mopi, Maurice Haverboes, hoe is het daar? Nou, het is nog steeds 0-0-1. Uh, het spel heeft net stilgelegen en dat is toch wel een aderlating. en Na nou, een goede actie van, van Lenaat Stuur. Um, uh, komt hij denk ik verkeerd terecht op zijn knie hij ligt nu nog ei. buiten de lijn ei, ei, en uh, um, ik denk dat hij uh, gewisseld gaat worden Hij uh, ziet er super slecht uit voor hem kunstgras, dus, dat uh, krijg je hè ja, ja ja, ja. ik weet niet of hij nog verder kan er is nog niet gewisseld maar hij zit en ik, ik heb het idee dat hij uh, nou, als ik het zo zie dat, dat het einde, einde wedstrijd is denk je dat, dat denk het een, had... de bekende knieblessure is dat denk ik wel ja Het ja, dat, dat, ik... dat, ik... dat is wel echt een ja. ja Dat is ja, weer een ja, jaar ja, dat niks enorm. Hoi. Um, Tien minuten geleden wel een hele grote kans Weer verschoten ook van um, uh, Sjoerd Ouder. Die schoot hem uh, binnenkamppaal En hij, het vloog er net uh, jammer genoeg uit Dus ja, ze zijn gewoon beter het is, um, We moeten nu kijken hoe het gaat Zonder Lennart Maar um, er is nog wel genoeg kwaliteit voor in denk ik hij, hij zit nu nog op de grond. Hij wordt nu omhoog geteeld. In, uh, als ik het, nou, hij kan er aan op staan. Dus ik, het, hij, hij gaat gewisseld worden. Ga dan nee, op. Nee, dus. Weer een grote, grote overtreding. Is het zo'n harde wedstrijd dan? Ja, nou, nou dit, was, dit was een overtreding. De, de, die andere was echt een... dat zijn been stil bleef staan, maar... Uh, het is... Uh, Oké, okay, nou, laten we het de beste van hopen, uh, nou. ja. Ja. ja. we spreken je straks jo. weer. Dankjewel voor jo. de update. Okay. Hoi. Ja, en zo zie je maar, hè? Ja, eh, ja toch. Ik, ik, ik denk toch kunstgras jongen... Hij zegt het, hè? Zijn been blijft stilstaan. Ja, maar dat kan ook gewoon op een normaal veld gebeuren, natuurlijk. Ja, maar toch minder makkelijk. Dus uh, die velden op dit moment, die zijn natuurlijk sowieso allemaal... Uh, uh, hebben we gisteren ook ervaren. Uh, gewoon allemaal hard. Ja. Maar, uh, nou ja, goed. Het, uh, het is voor Schoten een aardige adellating, o, inderdaad. Jammer, hoor. Ik ga proberen om uh, Jan van der Meulen te bellen. ja dan gaan we het kort hebben, hoop ik, over de uh, Hugo Bos-loop. Maar ook nog steeds een X van de van de straten, hè? Nee, ja, die ga ik... Nou ja, dat kan ik zo meteen nog wel... Uh, ja, okay, uh, doe jij wel eens een... Uh, inmiddels is uh, Jaap Koper ook uh, aangesloten. Uh, ja. Goedemiddag, Jaap. Ja, ja. ja, en Jaap die gaat verder de Grand Prix in die laatste twee ronden volgen. Nou ja, dat, dat uh, heb jij je wel aardig voorwerken verricht. Dus ik zit het nu al met studie te bekijken van wat daar zich allemaal afspeelt. Wat me altijd opvalt trouwens bij de MotoGP. Ze halen af en toe nog wel eens een rechterbeentje erbij. Dus, Het uh... ziet er zo spectaculair ja, ja, uit. Man. Ja, ze liggen niet... helemaal plat op ja, die baan. Ja, ja, ja. En dat, nou ja, We hebben een paar weken geleden toch ook in de MotoGP wedstrijd... dat we toch drie draf uh, zagen ja, kegelen. Ja. En dat, uh, dat was ook... Uh, maar ik denk dat het te maken heeft van... ja, jongens, uh, we willen toch niet dat we zomaar even onderuit uh, schuiven... met, met een uh, noodgang. Maar lag tweede en die maakt een schuiver, jongens. Ja, nou ja, goed. Dat, dan is hij dus zeker al gewaarschuwd. Uh, maar goed, um, op dit moment uh, leidt Lorenzo. Dovizioso 2, Rossi 3. En ja, wat, uh, wat dat voor consequenties in de tussenstand uh, gaat uh, worden... dat uh, merken we wel. De laatste ronde loopt trouwens, ja, uh, dus doe de finish maar even. Nou ja, goed, dan uh, kijken we eventjes wat uh, hier uh, wat de finish gaat worden. In het Italiaanse Mugello, hè? zei je dat toch? Ik dacht dat Spanje was, maar dat weet ik nou, niet. Zeker. Nee, nee, het is uh, Italië. Dus uh, Mugello is uh, volgens mij Italië. Dat is ook een beetje de, het huiscircuit van volgens mij. Ferrari, want die uh, testen er ook uh, regelmatig. Okay. Uh, maar goed, uh, Lorenzo is uh, de leider van de wedstrijd en hij rijdt op een Ducati. Dus dat zal uh, de Italianen denk ik ook nog wel goed doen. Daarachter dus Dovigioza, dat is een echte Italiaan. Die, uh, die uh, doet het uh, uitstekend daarachter. En dan hebben we Rossi op plaats nummer drie. Ja, die Mogens... twee knokken hè? Ja, dat, nou ja dat, zal, dat zal ook ongetwijfeld, want de, de oude Rossi wil toch nog uh, laten zien dat hij het motorracen uh, niet uh, helemaal verleerd is. En ik denk ook dat dat ook uh, wel uh, duidelijk is, ook met deze derde plaats die, die hij uh, waarschijnlijk op uh, gaat ijzen. Want uh, ik zie niet 1, 2, 3 wie er nu in de buurt is van, uh, van Rossi. Maar goed, uh, je weet het nooit. Dove Dovichozo ligt 2. Ja, en Rossi ligt 3. Dan ga ik even kijken waar Marques uithangt. Die zit uh, volgens mij dus uh, wat verder achterin uh, het veld. De 16, 16, 16. 16e. Dankjewel. Nou, dat, ja, dat is 93. Ik zit altijd uh, weer uh, te kijken naar 46. Maar 46 is het startnummer van Rossi natuurlijk. Maar die, die, die komt zeker niet meer aan de pas. En dat heeft hij denk ik ook over zichzelf denk ik afgeroepen. Als ik jullie zo heb gehoord. Door de schuiver ergens aan het begin van de wedstrijd. Nou, daar is dan de glorieuze winnaar. Hij pakt de zegen hier en wint deze wedstrijd. Lorenzo 1. En Dovicioso, dat is zijn teamgenoot. Die wordt tweede en Rossi wordt drie. En dan eh, kan eh, het hele ploegje van eh, Ducati de hekken in, om het dan maar zo te zeggen, om deze overwinning te vieren. En dat is maar goed ook. Ik was eruit, kwartje gevallen.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 Bij DCG Schoten was het 0-0. Maurice Havenboes is daar voor ons. Daar was een groot pechgeval voor de ploeg van Schoten. Maar er is nog meer pech. Maurice? Oh, sorry maap. Ik moet wel die, die, die schuif opengooien. Ja, ja. <lacht> Maurice, nog meer pech? Ja, er is nog meer pech. Uh, het is uh, in de 40ste minuut 1-0 geworden voor uh, DCG. Naar een uh, ja, goed, goed lopende aanval. Het wordt zo op rechts... Uh, gestift over de keeper en het is uh, ja, tegen de verhouding in 1-0. Dus twee dompers achter elkaar eigenlijk, als de schoten daaruit komt. Oeh, oeh, oeh, oeh. Het een heeft vast met het andere te maken. Ja, wellicht. Ja, Ze waren even verslag af. en. Uh... Mentaal ja, ja, inmiddels is um, uh, Sven Bornhoff erin gekomen voor uh, Lennart Stuur. Een totaal andere speler want Lennart Stuur is gewoon een, een grote snelle spits. Ja. En Lennart Bornholf is eigenlijk een middenvelder, een klein, klein, klein mannetje. Ja, klopt. Ja. Uh, wie staat er nu in de spits? Um, um, de nummer 11, Sjoerd, is in... Sjoerd, de... hou ja. ja, ja. Alright. Maaf, dankjewel. Uh, Tot straks. Doei, doei. Ik ben alleen, ik kan het ook anders. Maar ik weet nog wat ik zo. Het is nu later. En om mij heen is alles veranderd. Maar ik ken die jongen nog. Het is nu later.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 Dat was Tino, Martin. Ja, goed Ja. Goed hè? Ja, ja. Goed hè? Fijn om uit, jongens. Nou. We, Wat is er, een We, we er niet? zeiden Wat net al. Wat is er, Renny? Ja, oh, gevoel, <laughs> ja. Ben jij ook toevallig daar geweest bij het uh, Nederlandstalig nee, nee, Muziekfestival nee, nee, nee, nee, nee, nee, gisteravond in, uh, nee, nee, nee, nee, in het Zandvoertse nee, nee. Centrum? Het was is twaalf uh, minuten voor drie. Dank u. Zo. Oh. En er is verder geen nieuws. De ruststanden. <laughs> Geen Scho nieuws. Nou, ik, was, ik was bezig met Johan bellen. Ja, Schoten ja. staat achter. Ja. Uh, Johan heeft 3-2 staan bij VSV tegen Spirit 30. Hillegom ja. staat achter. Het is een, uh, ja, een beetje een dramatisch middagje aan het worden. Behalve dan voor VSV. Hoe dat zo? Nou ja, die staan voor. Oh, en uh, wat zou dat inhouden als uh, VSV het, uh, dat voor elkaar uh, weet Dan uh, zijn ze weer een stap verder op uh, ja, want het behoud het, van het de tweede klas. Het mes zit op, op de keel bij VSV, heb ik een beetje die, de indruk op de zon. Want, uh, want ja, ze kunnen er zomaar uit uh, gekieperd worden. Ja, dat mag niet gebeuren. Ik ga nog even wat, wat leuks er even tussendoor gooien. Want uh, er is een uh, dubbelpartij aan de gang met twee Nederlanders op uh, Roland Caros. Uh, Hazen en Middelkoop. En uh -huh. Mahu NTS en Herbert. En die Fransen, die hebben de eerste set uh, gewonnen. Maar goed, de Nederlanders staan in de tweede set weer met 2-1 voor. Dus de, dat is, maar, uh, de wedstrijd van HFC2 is trouwens een jong uh, uh, HFC, hè, zoals ze daar noemen. Ja, ja. Is inmiddels uh, begonnen. Maar ze zijn wel een kwartiertje later gestart. Omdat uh, de thuisclub van de scheidsrechter een ander tenue aan moest gaan doen. Oh, mijn hemel. Maar normaal gesproken... Is dat toch heel makkelijk op te lossen door gewoon even een scheidsrechter al een shirtje aan te laten trekken? Ja. Dat lijkt mij ook. Of is dit, dit is dus een scheidsrechter die waarschijnlijk een beetje op zijn strepen staat. Dat denk ja, sta. ik dat denk ook, ja. Goed, we hebben, we hebben Johan voor de laatste keer dit uur aan de telefoon. Johan, je verliet ons bij de stand 3-2 voor VSV. Ja, uh, dan is het nog. Ah, oh, gelukkig. Uh, het was wel grimmiger. Het ja, grimmiger? Ja, ja, ja, ja. En om even terug te komen naar de huidige mededeling: als VSV deze wint, hoeven ze nog maar één wedstrijd te spelen. En als ze die zouden verliezen in die finale, dan hebben ze nog een herkansing. Want dan gaan een heleboel ploegen op een de zondag naar de zaterdag. Ja, ja gelukkig ook wel. Dat is de kans dus, ook. Dus ja, de twee kansen. Ja, drie. En lauw kans ook natuurlijk. Maar... <lacht> <lacht> we mogen weer een aanval afwachten. gaan. En Nou ja, lopen veel te ver door. Nee, nee, het is ik. Uh... Ik ga het te genieten hier al, meen ik niet serieus. Nou, dat ik is fijn. meer kool zien, want ik heb een haperspij nou even gezien, maar ik verwacht er nog wel hoor. Ja, er moeten nog een paar voor de thuisploeg, hè? Ja, nou, ik heb ervaring met VSV. Die valt de laatste twintig minuten altijd weer en terug. Ja, daarom. Dus als we nou vlak naar rust eventjes de twee bijrammen, dan uh... ja, ja, nou ja. En, en ik, ik hou je op de ogen, jongen. Ja. En, en hoe zit de Ron Baumann op de bank? Nee, die, die oh, is al een tijdje weg. Is al een tijdje weg? Ja, die is al een tijdje weg. Is die al een tijdje ja, die, een die is al een tijdje weg. Hebben ze, die, <laughs> de, hebben ze die eindelijk conciërge gegeven ergens voor de in en rond en ja, de winterstop? Die, die wordt uh, treden voor de zaterdag van Ben. Oké. Dan is het duidelijk. Maar uh, Rob ja. Bouwman die werd weggestuurd op min Johans -Johan oh, hey, het moment dat Johan zelf nog voetbalde. O, hij is een beetje opvallig. <laughs> ja, wel bij de zijn Ja, en, Ja, ben ik wel ja, leuk. Dan, ik wel leuk. Hey. Dan, ja, is goed. Doei. Doei. Doei. Doei. Zal ook wel bij de les blijven. Maar dat was het laatste wat ik had meegekregen. Of die, dat hij die op de bank zat. Maar dat is dus inmiddels al... Uh, ja, hij is in januari is de dat aan, uitgestuurd. Want zijn, want zijn resultaten waren toen al. Ga erbij. Maar... <laughs> ja, ja. <Gaat> het in? <laughs> nee, maar goed. Ik, ik, ik heb het een beetje gevolgd in de media. En dan zie je op een gegeven moment ook van... Uh, nou, die resultaten blijven achter. En Bouwman heeft in het verleden ook nog... Uh, bij Uitgeesten op de Klopt. bank uh, gezeten. Ja. En dat was ook al niet... Echt hoogdravend wat hij, nee. wat hij liet zien. Dus ja, dan, dan is het uh, oordeel snel geveld, denk ik. Ja. Goed, duidelijk. Ik loop achter. Maar goed, uh, wat zie je te lachen hè? Nee, die komt niet meer bij. Ja, dat is duidelijk, ja. Hij begint te klappert al na het gebied was. Die gaat in ieder geval uh, sowieso uh, lekker naar Sint Maarten toe uh, over een uh, ja. al niet al te lange tijd. Dus. Vrijdag. En is Vrijdag dat het, is dat vliegveld uh, dat uh, meteen, uh, zeg maar, al bijna in zee begint? Ja. ja Spectaculair beeld altijd. Ja, leuk. Kom je over het strand heen. Dan nou, oh, de daar. mensen te zwaaien. Nee. Vroeger stonden er auto's op dat weggetje. Die, die werden gewoon de zee ingeblazen. Ja. Dat mag niet meer, hè. ze mogen niet meer parkeren. Maar de mensen vliegen er nog wel in hoor. Ja. Echt ongelooflijk. Maar wordt, wordt de, de fulbright Harlem crew ook nog uitgenodigd om even te komen kijken bij Je bent van harte welkom, <laughs> heel goed. <laughs> JongHFC, net begonnen. Vinsterkwant, 0-1. Ik heb uh, een nieuwe rubriek. Uh, nou ja, daar, dat zijn eigenlijk niet mijn credits. Ehm... Uh, wat vind je van de rubriek, uh, Henny? Ik moet hem even voorlezen, want ik kreeg hem ook maar to toegestuurd. Yeah. Um, even Jan bellen. Waar zit hij nou weer? Oh, Jan da. van der Meulen, goedemiddag. <laughs> goedemiddag, goedemiddag. goedemiddag ik vind hem goed gevonden. <laughs> Jan van der Meulen, het gaat over een, uh, een loop... die al verschillende namen gehad heeft. Die zorgt voor een hoop chaos op de Westelijke Randweg. <laughs> Vanmorgen kwam Martijn er bijna niet door. Maar uh, ik hoe heb heet, heet wat hij nu? Plotreden. Hoe heet hij nu? Hij heet nu uh, sinds dit jaar de Hugo Bos Letterenloop. Oh, Letterenloop? Oké. Okay. Letterenloop zal heel veel mensen wel wat zeggen. want ja. We hebben inderdaad al diverse sponsoren zich uh, aan verbonden de afgelopen elf jaar. We hebben de elfde editie vandaag. En uh, het is een heel bijzonder evenement. Het is. Uh, ja, zoals we wel uh, een beetje zeggen. Van, uh, waar, uh, waar cultuur en sport samenvloeien onder het dak van IJsbaan Haarlem. Want uh, het is ooit begonnen als. Uh, Loop voor de mensen uit het boekenvak, de uitgevers, de schrijvers. En uh, nou, die zijn nog steeds uh, nauw verbonden aan de loop. Maar inmiddels is de loop wel zo groot geworden. En zo leuk ook. Want het is echt een van de mooiste parcoursen van Nederland, waar, je, waar de lopers overheen gestuurd worden op de, de verschillende afstanden. Dat, uh, ja, dat het uh, nog veel groter is geworden. Maar gelukkig uh, ook voor de, de kleintjes, uh, onze trouwe vriend Dikkie Dik, die was er gewoon. En uh, die is er ook nog, uh, die is er al bij sinds de letterlopen bestaat En sinds ook het uh, boekenvak zo'n grote rol speelt. Maar met uh, Hugo Bos hebben ze natuurlijk een fantastische nieuwe sponsor binnengehaald. En ook met Rexel, het bedrijf wat uh, de 5 kilometer heeft geadopteerd. En uh, god met uitgevers, uh, uitgeverij uit Haarlem, die uh, onder andere de Diggy -Dik boeken uitgeeft, die is ook nog steeds partner. En uh, nog een hele lange lijst meer. Het is echt een bijzonder evenement. Het is een heel bijzondere sfeer. Het is anders dan andere lopen. En ja. Uh, ja, we hebben vandaag de 1e editie met uh, geweldige omstandigheden. Jan, kan het zijn dat ik, uh, toen ik langs de ijsbaan reed, jouw stem daar uh, keihard hoorde knallen? Hey, ben je nou ook gewoon over de randweg gereden? Ja. Dat is toevallig. Ja. <laughs> nee, klopt. Ik ben al uh, uh, tien jaar ook de presentator van uh, de Hugo Bos Letterloop. En uh, ja, ik vind het zelf ook wel een van de, van de leukste loop-evenementen van het jaar. Daar kijken we altijd wel naar uit, want het is uh, een hele bijzondere sfeer. op de ijsbaan, start en finish, dat is natuurlijk ook best wel bijzonder. Ja. Maar, maar, maar, jij, maar jij verslaat uh, meer grote wedstrijden, toch? Ja, wij zijn uh, actief in meer dan 20 sporten. En uh, waaronder ook voetbal, onder andere, met uh, de Halers Dagblad Cup. want daar hebben we elkaar ook wel eens voor aan de telefoon gehad. Uh, we doen ook heel veel dingen achter de schermen, maar ik ben ook van veel evenementen de stem uh, op de, uh, voor de mensen die uh, erbij zijn in het stadion, zeg maar. Of op de, op de locatie. We hebben straks het uh, WK uh, inline-skaten. Hier zie je in Nederland. We hebben het EK beachvolleybal. De KLM Open komt er alweer aan. We uh, doen natuurlijk heel veel in schaatsen. En, uh, dus het kan goed zijn dat je, als je over de Randweg bent gereden, dat je inderdaad mij gehoord hebt, want ik ben ook uh, inderdaad de stem van de... Hugo lopen. Hoe laat, hoe laat is het begonnen vanmorgen, Jan? We hadden om tien uur het eerste stadgod. Even na tien. En uh, we, hebben, ja, we zijn net uh, eigenlijk klaar. We hebben al huldigingen gedaan. De kinderen lopen. Er zijn twee uh, kidsruns: eentje voor kinderen van drie tot en met uh, vijf jaar. En eentje voor zes jaar en ouder. En we hebben een scholentrofee. Ook de school met de meeste deelnemers. Uh, is dit jaar voor de tweede de volgende jaar en voor de derde keer in totaal naar de Lidwina school gegaan. Dat? Hey, kijk. Naar hey wat leuk. hey boy, kijk. daar zitten mijn kinderen op. <laughs> uh, dus uh, morgen feest op school. Heel goed. En, uh, boeiende boeiende gesprekken. Ja, dat wat denk leuk, ik ook inderdaad. Jan, we hebben nog uh, anderhalf minuut en eigenlijk waar ik je ook nog even zoveel wilde spreken. Um, wij, wij gaan natuurlijk uh, komend jaar uh, samen de voormalige uh, HD-cup gaan, uh, gaan we neerzetten. Ja, klopt. Ik wil nog één ding zeggen dan over die, over die uh, beroemde, leuke, leuke, lieve Hugo Bortletterloop. Die zetten zich al ook elf jaar in voor de stichting Run for Schools. Kijk. Om kinderen in Zuid-Afrika weg te halen uit de miserie. En uh, dat doen we ja. heel succesvol. En uh, dat is mede ook wel een van de succesfactoren van de loop. Top, maar, uh, top, top. Terug naar de cup. Heel goed, ja precies. Want um, ja, de, de, de, uh, de voorbereidingen die zijn in volle gang. Um, maar we zijn eigenlijk nog op zoek naar um, uh, uh, ja, uh, knappe ondersteuning. Ja, klopt. We hebben een aantal positieve gesprekken gehad al. We hebben een aantal positieve gesprekken op stapel staan nog. We zijn natuurlijk op zoek naar een, het liefst naar een, een nieuwe hoofdsponsor van het toernooi. Dat is twintig jaar lang het Haarans Dagblad geweest. En uh, nou, daar hebben we natuurlijk heel veel uh, begrip en respect voor, uh, voor wat ze gedaan hebben. We hebben nog 30 seconden trouwens. Maar uh, ja, als er ook uh, bedrijven die meeluisteren, een cuptoernooi waarvan uh, augustus tot uh, mei vol in beeld is in het amateurvoetbal. Waar uh, 48 teams aan meedoen uit het gebied tussen Kastiekum en de Bolstreek en Zandvoort en, uh, en, en Oostdorp. Zeg maar. Dat is volgens mij best een, een, een positieve en leuke kans voor de bedrijven die in deze regio actief zijn. Dankjewel. Jan, dankjewel. En we spreken elkaar snel. Ja. Hoi, hoi, hoi. Goed. Tot zover. Het ritme van CFV via de kabel op 104.5.